Psalm 119, en dag van het 25e zangwerk. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, indruk mijn toegelegd. Dit leert mijn ziel, u achteraan te klezen. Als geen uw mond aan mij had toegezegd, dat van mijn hart het troost in geest en leven. We doen de Psalm 119, en dag van het 25e zangwerk. Gewijde aan dat we dat je deze reiseren woord ...het werk u opgetegen kunt vinden in twee koningen... ...dan het eerste hoogste. Wij noemen nu twee koningen één. de vuur van de hemel en verteerde hem en zijn feit. en hij zong wederom tot hem een en ander van vijftig met zijn feit. deze antwoordde en sprak tot hem, gij man gods zo zegt de koning kom hartstikke af en Elia antwoordde en sprak tot hem, ben ik een man gods zo betalen vuur van de hemel en verteerde u en uw feit toen daalde het vuur gods van de hemel en verteerde hem en zijn vijf. En wederom zond hij een hoofdman van de derde vijftig met zijn vijf. Zo ging de derde hoofdman van vijftig op. En kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia. En smeekte hem en sprak tot hem. Gij man gods. Laat toch mijn ziel, de ziel, uw knechten deze vijftig. dierbaar zijn in uw ogen. Zij het vuur is van de hemel gedaan. En heeft de twee eerste hoofdlieden van vijftig met hun vijftig verteerd. Maar nu, laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen. Toen sprak de engel des heren tot Elia. Ga af met hem. Vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem af tot een koning. En hij sprak tot hem. Zo zegt de heer. Daarom dat jij bodem gezonden hebt om Baalsebid, den God van Ekenom, te vragen. Is het, omdat er geen God in Israël is om zijn woord te vragen, daarom van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult een dood sterven. Al zo is hier de maar het woord der zeren dat Elia gesproken had, en Joram werd koning in zijn plaats, in het tweede jaar Joram, de zoon Jozef was, de koning van Juda. want hij had geen zoon. Het overige de zaken van Azië, die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen Israël? Tot zover. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft.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 Wij lezen daar is een gedenkboek voor zijn naam. boven gezond hebt om Baal Zeebep, de God van Ekel te vragen is omdat er geen God in Israël is om zijn woord te vragen Hij sprak dat vrijmondig tot aard. en mij. Hij maakt het zelf voor zijn eigen en maakt er één voor jezelf en begin jullie Maria aan Ahazia. Zoon van Aarland. Want hij was ziek geworden. de wiel van de neeml aan u. die Christus toen nog niet in de menselijke natuur verscheen, dan geldt dat van zijn volheid, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in de eeuwigheid Hebreeën 13 vers 8 dus dat is dezelfde volheid van de middelen daaruit wordt Elia bediend en die volheid van de middelen is nog niet leeg Hadden we er een oog voor gemeente. Dan zouden we het zien. Dat er nog net zo vol is. Als toen die Elia bediend is. Die vermindert niet. Hoeveel mensen dat ook. Met genade begiftigd zijn geworden. Die middeler hoeft nooit te zeggen. Nou heb ik mis. Hadden we er geestelijk licht over. Wat zou we ruim van de middeler getuigen. En. Wat zouden we de nietige mens op de voorgrond staan? Gewattige paard. Waar God de mens vernedert, daar komt uit dat daar altijd de verhoging des Heer. Gewattige paard. Aasaf getuigde zalm 73. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust me niets op de aarde. En ik zucht u, een groot beet bij u. Er was de zalige plaat. Niet om als een beest te leven. Dat hoor je en kun je lezen in onze dagen. Dat men als beest leeft op de wereld. Maar om een beest te worden. In de waarneming van je ziel voor God. Dat wat anders. Dat is wel een hoge stand in het genadeleven. Getrouw is Elia geweest. Want Christus maakte hem getrouwd. Hij heeft dat woord gebracht. En om niet ook te veel uit te breiden. En dat woord, onze tweede hoofdgedachte, ontmoette scherpe tegenstand. Agat moest er niks van hebben. Weet je wat hij zei? Toen Elia met de boodschap moest komen, dat hij naar de karmen moest bedoelen. O, gij beroerder is dat. Heb, je ge mij gevonden, mijn wijl? Hij schot in. Elia bracht. En hij zei wel. Morgen zal ik uw ziel stellen als de ziel enige. Buren wij. De samenvoegselen en de smers. En het wordt een overlijden der gedachten. En de nu wat Daar komt de vijandschap in het hart van mensen. Daarom schrijft Paulus Romeinen 5 vers 10. Wij dan vijanden zijnde met God verzoend door de dood zijn zoon. Ook dat woord spreekt daarvan. En waar komt de vijandschap het meeste tegen? Dat een mens met God verzoend moet worden. ...die anders voor eeuwig opkomt. Dat is wel zo'n scherpe leer, die mag je niet meer brengen in onze dagen. En dat hij langmoedig en barmhartig is, dat willen we nog wel horen. Is. Maar dat je een rechtvaardig God is. Dat dan ten alle dagen toren tegen de zon, dat wil een mens niet horen. En al luistert u nog naar, het vindt geen weerklank in zijn hart. Maar dan moet je draaien. O, oh, dat woord van God dat ontmoet zijn tegenstand. Ook in het binnenste. Moet maar eens een hoofdstuk lezen, waar het gaat over de rechtvaardigheid, over de oordie God. Maar zegt de mens het dan niet, maar dan denkt hij in zijn hart, gelukkig is het weer voorbij. Dan zoekt hij gauw een hoofdstukje op dat aangenamer is. Historische gedeelten uit de Bijbel. en waar een hele uitkomst geeft, en zoek die allemaal op om er weer uit te komen. Dat je de benauwdheid onder het woord rouw echt recht. Kijk, daar komt de vijandschap openbaar. En vooral waar dat woord getuigt van de verzoening in de middelen. Dat men alleen maar God kan bestaan in de gerechtigheid van een ander. Oh, dan komt de vijandschap zo op het hart van men. Ook naar een vangende genade. Dan blijkt het dat we bittere vijanden zijn van het woord. En waarom? Omdat het het woord van God is. Dus, nee, dat alles van mens al. Blijkt het hier bij koning Aga's niet? Dan sprak de Engel des hier tot Elia. Ga af met hem. Vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem af tot de koning. En hij sprak tot hem: Zo zegt de Heer. Daarom dat gebonden gezonden hebt om Baal Zeven, de God van Ekron, te vragen. Is het omdat er geen God in is? Is dat nou de vijand als je naar de God van Ekron vraagt. En de God van Israël niet vraagt. wel? de wijendschap zie je bij, op, bij die koning openbaar komt, Bij Ahazia. Hij moet er niks van hebben. En toch. God laat dat woord naar hem komen. Want Edea krijgt. Er niks van haar Komen zegt hij tot Jozef. God haalt Jozef wat uit. Die krijgt het benauwd. Jozef had er in buiten staan, Want de Syriërs kwamen allemaal op hem af. Ze menen dat dat de koning van Inga was. En Ahab had zich vermond. Hij dacht, dan kunnen ze natuurlijk mij niet grijpen. Want dan kennen ze het niet. Maar God kent me wel. Een man stond in eenvoudigheid boven En hij schoot de koning tussen de gespen en de tansieren. En er werd er uitgedragen, aan eer de zon onder was, het ook. En als ze de wagens goed en het bloed eraf droeg, dan lekten de handen zijn bloed. Zie je het nou? Letterlijk gaat het tegen de Wat God bedreigd heeft. En zo ging het ook met de zeepaas. Dat later uitgevoerd door Jezus. Jezus kwam in de stad, waar is eenmaal was en ze stond voor het vent. Als het waren dan daar. gedagen, ze zich zichzelf nog wel de straat erbij. Dus met de nieuwste mode stond ze voor het vent. Zoals ze zei, wie doet mij wat? En Jezus keek naar boven. Wie is met mij zegt? De nacht worden er enkel, Werf ze dan naar beneden. En ze stieten ze zo van boven naar beneden. En Jezus met zijn mannen. Vertraat ze zo met de paard. Dat ze stieten. En het lijkt worden ze nog niet op, daar. Ze lieten ze maar een tijd lezen. En. Daarna lezen we dat. Jezus zegt. Zien u al naar die vervloekte te zetten, want ze is een koning dan. Maar, toen hadden de hokten het vlees van Iseba het meeste om. Er waren niet over als het bekeneel en de palmen van de hand. Dus wat beter waren er. Zien u hoe nou precies dat het in vervulling gaat? Niet alleen bij gaat, maar ook bij Iseba. God bevestigt zijn woord. Al dat hij zijn en uitgaat, blijft pas een ongegroepte. En ook het nageslacht van Aga, al werd het uitgestaan. Aga's valt door een draad. moet je die belofte nagrijpen en aannemen. En wat die maakt zo waar ook. Dat moet je nu doen? Ja, ja. Ik zou eerst eens willen vragen... Oh yeah. Naar de hemel. En daar blijft u nou om te komen op de, oor, op de wolken des hemels om te oordeelen, de levenden en de doden. Zie nou dat de Heer precies eruit komt zoals het in de Psalm staat. Maar trouwe Heer, gij zijt verwinnaar in de strijd. En daarin ligt nou het grote voorrecht, genadig voorrecht van al God's kinderen. En geeft u volk zegen. Zie dat Zoals hij overwinnaar, zo overwint hij zijn volk en overwint ook de strijd in het hart van zijn volk. Dat zou we kunnen uitbreiden, maar dat zou ook misschien te lang worden. Wat kan vastzitten, dat ongeloof inderdaad. als dus ze zei, heer, daar is geen mens in staat om het ongeloof in mijn ziel te breken. Ja, vooral al die staat is ongeloof. Als ze dat telkens inzinken, dan zei ze, ik zal nooit zalig worden als wat het die doet. Zo erg kan het zijn. dat nou elkaar niks meer over. En dat de heer toch iedere keer dat geloof weer bestaat, Al die bijbeheerden hebben hun inzinking gehad. En wie heeft ze er weer uitgehaald? Dat heeft de heer zelf gedaan. Waarom? Hij had haast en woord. Dat hij niet alleen in een bijbel zegt. Maar ook dat hij ziel gesproken heeft. Dat moet je nou te leren. De heer nooit één woord laat vallen. Zonder dat het vervult. Ter bedreiging en ter vervulling en ter bemoediging tot onderwijs. Maar om niet te lang te worden, zullen we er eerst van zingen. Psalm 89, het veertiende vers. Psalm 89, daarvan het veertiende vers. Dan zal ik hem, die dwaas, wrevelig overtreed, bezoeken met de roe en bitter tegenheen. Zag over hem, mijn gunst en goedheid, nooit doen hem. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schaam. Zal nooit herroepen, geen ik eenmaal heb gesproken. Geen uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Het 14e van 89. woord zijn knecht bevestigd. Zie wel dat God zelf zijn eigen woord voelt En als we het trouwens niet geloven. geest, zie wat dat God hem niet wil, wordt vervuld met een heilige geest, en hij sprak God lovend. We hebben nog zijn kostelijke lofzang bereikt. Zie nou hoe God werkt, neem ik het nou ook voor het ongeloof? Nee, ik geloof dat het een verdoemelijke zonde is. Maar als de Heer geen geloof werkt, dan word ik bij mezelf gewaar bij een ander, dat we niks anders hebben dan ongeloof. Hoe mooi dat we het ook schilderen. In staat van ongeloof. En dan gaat toch door wat God zegt, dat geloof wij. niet. Uitwendig in de voorzienigheid, maar ook in de genade gaat het door. Zal ik het samen en niet doen, spreken en niet bestendig maken, zegt de heer. Voor menigmaal kan het bij Gods volk zo onmogelijk worden, zeg heer, daar kom ik van terecht. Niks. Denk nog wel eens aan degene dat mee gestudeerd door meneer Dorfstein. Dan zei hij wel, waar geloof jij er nou nog van? Ja, voor jou kan ik wel geloven, zegt hij, dat ga ik ga, maar voor mijn nee, ik ga er niks meer van geloven. Hij heeft 25 jaar in de puzig Hij Al kon u vaak niks geloven. En later ik hem ook vaak van daar komt niks meer van terecht. Dus daar kan ik begrijpen dat de zoven he. Het is bij mijnzelfde pak geduurd. Hij denkt: kom moet dat, nou dan weet ik er niks meer van. En toch doet God het. En ook van andere knecht. En ze zijn Nou komt er niks meer van terecht. Had het maar nooit wat gezegd. En van kinderen. Had het maar nooit over gesproken. Want het is zo eeuwig mogelijk. Dat kan niet meer. op zichzelf. Het. Kijk dan nou, zeggen ze tegenwoordig. Dat moet je dan ook niet doen op jezelf kijken. Jij je zit maar op jezelf te kijken. Weet je waar je doen Je moet op de heer Jezus kijken. En dan ben je eruit. Och ja, die arme drommels hebben nog nooit geleerd om te kijken dat je maar ogen moet hebben. Als je toch niks uit je ogen hebt, geestelijke doos heeft toch geen geestelijke ogen? En wat moet er dan bij een levend mens zijn? Want die kan toch niet zien, vaak. Dat zijn ogen geopend worden. De knecht van Elisa. Ach, mijn zegt wat zullen we doen tegen Elisa? Dat is daar zo verwarrend te komen dat de is. Het. En Elisa zegt niet, je moet je ogen eens openen, dat zegt hij niet. Heer zegt, hij, open de jongens een ogen, dat zie je maar. Dus dan moet je niet voor preken dat je ogen eens open moet gaan, maar we zuchten tot God dat de ogen eens open mochten worden. Dan zouden wij vast en zeker voor wat in schuld gebracht wordt. Dan komt het niet meer aan. Dan wordt het een vlees schijt, snijden, scherps waar je haakt en de beweging waar je ziel Dan zouden we. Wij... Van zijn Dit volk heb ik me geformeerd, zegt Jezus, ze zullen me lof daar. Maar ook in de handhaving van het goddelijke recht, dat zullen ze ervaren. Hiertoe heb ik u geroepen, opdat ik aan u mijn kracht toon zou. En Jezus was een hater van God en van zijn, van zijn woord. En niet omdat hij zo de minder was dan Jacob. Want we weten van Jacob dat het ook om drie keer was. Hij was niet beter dan zijn broeder. Maar daar ligt de oorzaak dat Jacob zalig wordt. Ik zal mij ontfermen die ik mij ontfermen zag. Jacob was niet beter. Maar God wilde Jacob hebben. Zo menig man als Gods volk er in buiten valt. Dan zeggen ze het eerlijk. Ik zal alleen maar zalig worden omdat God het gewild heeft. Dat is nou de ware ontdekking. Dan komen ze er iedere keer buiten te staan. En dan gaan ze God de eer geven. Daarmee zulke de taal. Als ze weer eens geloven mogen, dat ze uit genade zalig zullen worden. En dat niet uit u, al moeten ze door het geloof zalig Dat ook niet uit u, dat is Gods gaven. Dus ze worden louter zalig omdat God het geweld heeft. Dat God ze met geloof geeft, dat Omdat God ze in zijn kracht heeft bewaard. En omdat de Heer ze opneemt in heerlijkheid. Ook daarom, dat de Heere ons licht daarover mocht schenken, dan zou hart en mond vervuld worden om hem eeuwig de lof toe te brengen. Gelijk hij die eeuwiglijk toekomt, dat zou voor gods kinderen de zaligheid uitmaken om eeuwigelijk te roepen. In de hemel, gij zijt waardig te ontvangen de eer, de aanbedding en de dankzij tot in alle eeuwigheid. Want gij hebt ons goede gekocht met uw bloed. Amen. Ter u gedachtig zijn heren aan uw eeuwig verbond dat niet was. En in ontferming naar uw welbehagen nog op ons nevens in in Christus. gewoonheid ons bedienen. Omdat we nog buitenvallende scherpsel werden gemaakt. Dat we uw kerk nog in zonderheid geestelijk wil het uitbreiden dan zal het uitwendig ook gebeuren, wil u nog gedachtig zijn boven onze verzuchting die genadiglijk aanschouwde in hem en uw rechterhand leeft om voor zijn volk te vinden, amen zingen wij nog Psalm 155 vers God zal zijn waarheid niet meer krenken maar eerst zijn verbond het voor de 5 van